1 uur. Het NOS Journaal. Jan van der Putten. Goedemiddag. FC Twente tegen Roemeense Club in voorronde Champions League. de Brooks in Brits afluisterschandaal stapt op. En tieners willen zelf beslissen over orgaandonatie. Vandaag zon, stapelwolken, ook een enkele bui, het wordt 19 tot 22 graden. En morgen eerst zonnige periode, maar in de loop van de dag meer bewolking en kans op buien. Ook vrij veel wind en het wordt 20 tot 24 graden. In de nacht naar zondag gaat het opnieuw flink plenzen en ook zondag overdag zijn er buien. FC Twente moet het in de voorronde van de Champions League opnemen tegen de Roemeense club FC Vaslui. Dat werd bepaald bij de loting. De tweede is FC Twente van de Nederlands. FC Vaslui, Roemenië. Spannend allemaal. Treneco Adriaanse van FC Twente. Kent u die club, FC Vaslui? Nee, ik uh, ken die club helemaal niet. Ik heb er nog nooit van gehoord. Oh, ik weet maar... wel dat ze uit Roemenië komen en uh, op de derde plaats uh, geëindigd zijn. Maar dat ze door omstandigheden in de Roemeense competitie uh, op de tweede plaats terechtgekomen zijn. Kan ik dan en vragen? Ook in deze pot terechtgekomen zijn. Ja, kan ik dan vragen of u er blij mee bent met die loting? Ja, daar ben ik wel blij mee. Want uh, er zaten natuurlijk sterkere tegenstanders in, zoals van Spoor en uh, Ruben Kazan. Dat lijken mij op papier, maar ook in de praktijk sterkere tegenstanders, omdat Ruben Kazan midden in de competitie zit. En uh, kwaliteit erg goed is. En trap zo'n spoor uh, tot in de tof van Turkse voetbal meegedaan heeft. Met Fenerbahçe, Kalatasaray. En uh, ook een goede tegenstander is. Maar goed, het is vast Louis geworden. 26 of 27 juli is uh, de eerste uh, uh, wedstrijd. Ja, waar moet hij ja. eigenlijk gespeeld worden? Want het is thuis in maar uh, het stadion is ja. er niet al te best aan toe. Nou, we hebben op dit moment twee opties. Het stadion uh, van Schalke 04 en Cellere uh, droom uh, van Vitesse heb ik begrepen. Ik denk dat het aan het bestuur is om te beslissen uh, wat zakelijk het beste is. En uh, ja, best zullen daar gaan spelen uh, wat het bestuur uitkiest. Maar u heeft niet 1, 2, 3 een voorkeur. Hè? Hoe gaat u zich eigenlijk voorbereiden op die, hoe, op die wedstrijd? Nou, in de eerste plaats moeten uh, onze scouting zoveel mogelijk uh, informatie inwinnen over deze club. Ze zijn op dit moment uh, op trainingskamp in Oostenrijk. Ze hebben vorige week bijvoorbeeld uh, Spartak Moskou gespeeld. Uh, Debuut van Demi de Zeeuw met Aanvoerdersbond. Uh, zij wonnen met 3-0 van Spartak, Moskou. Um, en ze hebben glaubt, gisteren ook tegen Legg Postman gespeeld, ook in Oostenrijk, vriendschappelijk. Ze moeten zoveel mogelijk uh, zo snel mogelijk mensen daar naartoe sturen om een beeld te krijgen van het team. Kunt u eens uitleggen hoe, hoe belangrijk zo'n wedstrijd is als tegen Vasloe? nou, heel uh, erg belangrijk. op dit moment hebben we helemaal niks. Hè. we spelen natuurlijk dus nog geen Europees voetbal, dus de eerste doelstelling is proberen daardoor te komen, uh, zodat we in ieder geval Europa League spelen tot en met uh, december. en uh, dat is de eerste doelstelling. dus eerst kijken. we moeten Europees halen, want dat hebben we nog niet. Hè. dat is ook voor zo. maar goed, de verwachtingen zijn goed, hè, als ik u zo hoor. Ja, ik ben uh, onze voorbereiding, uh, ondanks uh, alles wat er gebeurd is natuurlijk, uh, verloopt toch sportief vrij goed. En uh, ja, ik hoop uh, dat we daar doorheen komen en dat we ons dan plaatsen voor de Europa League. En dan kijken of we nog een stapje verder kunnen, podium hoger naar, naar de Champions League. Ik hoop het ook. Koa Adriaanse, dank voor de toelichting. Dan naar Engeland, Rebecca Brooks, de oud-hoofdredacteur van News of the World... en de directeur van News International, Brooks heeft er ontslag in gediend. Door het afluisterschandaal bij de krant News of the World kwam ze in opspraak. En volgens correspondent Arjen van der Horst was Brooks' positie onhoudbaar geworden. Ja, als zelfs de premier, een goede vriendin, een goede vriend van Brooks zegt... dat ze maar beter kan opstappen, ja, dan, dan is die positie inderdaad onhoudbaar. Zelf zegt ze vandaag in de verklaring... Dat ze liever had aan willen blijven om de puinhoop die News of the World heeft achtergelaten op te ruimen. Ze zegt nog steeds dat ze nooit op de hoogte was van de illegale afluisterpraktijken. Maar, zo zegt ze, de discussie gaat nu voortdurend over mijn positie. Waardoor het werken eigenlijk onmogelijk is geworden. Tijd dus om op te stappen. Heeft Murdoch al een reactie gegeven op haar vertrek? Niet Rupert Murdoch, die had de afgelopen dagen duidelijk te kennen gegeven... dat hij Brooks kosten wat de kosten wilde beschermen. Maar vandaag kwam wel zijn zoon James met een verklaring. Ja, en daarin toch wel een hele andere toon. Tot nu toe was News Corporation van Murdoch ja, vrij agressief in de verdediging. Gisteren hoorden we Rupert Murdoch nog zeggen... dat hij tevreden was met de aanpak van de crisis in zijn bedrijf. Dat er hooguit minor mistakes, kleine fouten zijn gemaakt... Zijn zoon James ja, die klinkt een stuk nederiger, zegt dat er fouten zijn gemaakt... kondigt ook een advertentiecampagne aan... waarin ze uh, hun excuses gaan aanbieden voor het afluisterschandaal. Ja, het maakt onderdeel uit van een nieuwe tactiek... die News Corporation uh, duidelijk nu heeft bekendgemaakt. Brooks weg. Uh, ja, als directeur van News International, uh, blijft het erbij? Nou, nu ligt deze James Murdoch zelf onder vuur. Dat is al een tijdje zo. Maar tot nu toe was Rebecca Brooks de bliksemafleider... voor alle kritiek en furoren. Maar nu ze weg is, zal de aandacht zich ongetwijfeld richten op James Murdoch... die uh, de gedoodvergde opvolger is van vader Rupert. En er gaan nu al stemmen op bij aandeelhouders... dat James Murdoch ook maar beter kan verdwijnen. Want zij vinden de invloed van de Murdoch-clan... binnen het bedrijf te groot en te schadelijk geworden. De man en de vrouw die vastzitten voor de mishandeling van een peuter in Friesland... worden verdacht van poging tot doodslag of zware mishandeling. Dat heeft het Openbaar Ministerie bekendgemaakt. De twee worden vandaag voorgeleid aan de rechtercommissaris. De moeder van het driejarige jongetje en haar vriend werden opgepakt... nadat de peuter bewusteloos was gevonden in een huis in Bolzwart. Het jongetje ligt nog steeds in het ziekenhuis. Zijn toestand is volgens het Openbaar Ministerie ernstig, maar stabiel. Het OM wil verder niks zeggen over wat er zich in dat huis heeft afgespeeld. Dit is het NOS journaal met Jan van der Putten. Verzekeraars hebben honderden meldingen binnengekregen van schade door de regen en de wind van gisteren. Ze zeggen dat dat aantal wel meevalt. De meeste claims komen uit Zuid-Holland en Brabant. En ze gaan vooral over verstopte afvoeren, ondergelopen kelders en lekkages. En veel boeren hebben schade opgelopen aan kassen en het gewas. Slopers die zijn bezig met het afbreken van een schoorsteen in Rotterdam... die gisteren geknakt is door de harde wind. Een schoorsteen van zo'n 70 meter zou al gesloopt worden. Hij staat op een industrieterrein dat voor het grootste deel niet meer wordt gebruikt. Dan gaan we het over orgaandonatie hebben. Kinderen willen zelf beslissen of ze orgaandonor worden of niet. Het UMC in Groningen heeft dat onderzocht bij kinderen tussen de 12 en de 15. Tweederde van die kinderen geeft aan dat ze zelf willen kiezen onderzoekster is Marion Siebelink. Mevrouw Siebelink, goedemiddag. Goedemiddag. Tweederde is dat veel? Um, nou, dat is verrassend, ja. Um, het is wel een beetje wat we aan de ene kant wel verwachten, want het is wel in lijn met uh, wat je ook bij de volwassenen ziet. Maar dat kinderen er ook duidelijke mening over hebben, en dat ook um, het, duidelijk willen maken aan hun ouders, dat is wel, wel uh, verrassend. Ze zijn ermee bezig, in elk geval. Precies, en dat is ook eigenlijk wat we wel hadden verwacht. Uh, Alle en... kinderen van die leeftijd? Nou, we weten in ieder geval dat uh, eigenlijk alle kinderen van het onderwerp hebben gehoord. En dat is ook niet zo vreemd natuurlijk als je ook ziet dat er op alle social media... wordt er ook veel aandacht aan besteed. Van Facebook en Hives. En, Precies. En, ja, Dan, uh, en kinderen zijn toch ook wel bewogen door het onderwerp. Uh, komen ook met hun mening. En die mening die sluit ook aan eigenlijk bij mening wat volwassenen hebben over dit onderwerp. Van, goh, ja, als ik zelf een orgaan nodig heb dan hoop ik ook dat er iemand uh, bereid is uh, om uh, donor te worden. Dus ja, ik vind het ook belangrijk om zelf donor te worden. Dus de argumenten die kinderen hebben... Uh, komen ook overeen met wat je verwacht en uh, wat je ook ziet bij volwassenen. En daar praten ze ook over met de ouders thuis? Nou, daar praten ze uh, wat ons betreft nog wel onvoldoende over. We hebben ook gevraagd aan de kinderen... Van hoe vaak, heb je er wel eens over gepraat en is dat dan vaker of is dat één keer... Uh, en het blijkt dat uh, uh, 43% van de kinderen er wel vaker over heeft gepraat. Maar de rest van de kinderen maar één keer of nog nooit. En wat wij zo belangrijk vinden is dat de kinderen er thuis juist over praten. Zodat ouders he, ook weten wat hun kind uh, wil op dit gebied. En het kan ook best voorkomen dat ouders een andere mening hebben dan het kind. Ja, wat, wat, wat krijg je dan? Um, ja, dat krijg je dan. Ouders, nou, ook ouders kunnen tegenhouden, hè? want de kinderen zijn nog geen 18. Dus. Uh, nou, in zoverre, kinderen mogen zich uh, volgens de wet uh, vanaf 12 jaar registreren. Uh, dat is ook nog uh, vaak onderbelicht, maar die mogelijkheid is er. Ouders mogen als een kind uh, met toestemming... Hè, dus die heeft aangegeven in donorregister, ik wil wel donor worden... mogen ouders dat tot en met de uh, leeftijd van 15 jaar teniet doen... Maar als een kind zegt ik wil geen donor worden, dan is dat een vaststaand gegeven. Dan moet dat gerespecteerd worden. Precies. En waar kiezen kinderen dan voor? Wel of geen orgaandonor? Weet u dat? Ja, de meeste kinderen staan positief ten opzichte van orgaandonatie. Ietsje meer dan bij de volwassenen. Dus dat is een vraag die wij ook hebben gesteld. Dan zou je zelf donor willen worden. En dan zegt 66% van de kinderen, uh, dat wil ik wel. Is er een behoefte aan aan kinderorganen? Uh, nou ja, er is sowieso een behoefte aan organen. Hm. Er, um, he, in deze leeftijdsgroep zijn kinderen van 12 tot 15 jaar natuurlijk eigenlijk al vaak um, uitgegroeid. Of zover dat ze ook wel een volwassen orgaan kunnen ontvangen. Maar uh, bij de kleinere kinderen, en er staan ook uh, altijd nog kleinere kinderen op de wachtlijst. Uh, is er zeker behoefte aan ook een kinderorgaan? Dus het is ook belangrijk dat ouders zich bewust zijn, ook ouders van kleinere kinderen. Ja. Van goh, uh, inderdaad, dit kan ons, uh, je hoopt het natuurlijk nooit dat je ooit voor zo'n keuze komt te staan. Maar als het je overkomt, van ja, wat vinden we daar dan samen als ouders van? Ja, en kinderen willen in elk geval zelf uh, ook inspraak daarin hebben. Dat is in elk geval duidelijk geworden uit uw onderzoek. Ik dank u wel, mevrouw Siebeling. Graag gedaan. Goedemiddag. Goedemiddag. Thailand is woedend op Duitsland, omdat Duitse deurwaarders... het vliegtuig van de Thaise kroonprins aan de ketting hebben gelegd. Boeing 737 die staat vast op het vliegveld van München. Een Duits bouwbedrijf heeft beslag op dat toestel laten leggen. Het bedrijf heeft in Thailand een weg aangelegd, maar er is nooit voor betaald. En het bedrijf eist 30 miljoen euro van de Thaise regering. Thaise minister van Buitenlandse Zaken die komt nu voor overleg naar Duitsland. Die zegt dat het vliegtuig van de prins zelf is, persoonlijk... en dat de Duitsers het daarom niet als onderpand kunnen gebruiken in hun geruzie met de Thaise regering. PVV'er Harm Beertema stopt als statenlid in Zuid-Holland. Beertema, die in maart in Provinciale Staten werd gekozen... die zegt dat hij die, die functie niet meer kan combineren... met zijn Tweede Kamerlidmaatschap. In de kamerfractie van de PVV is Beertema woordvoerder onderwijs. Vorige week was er ook al zoiets. Toen maakte PVV-kamerlid Van Vliet om dezelfde reden... zijn vertrek uit de Staten van Limburg bekend. En eerder stopten ook al verschillende PVV'ers als gemeenteraadslid... omdat ze de combinatie met het Kamerlidmaatschap te zwaar vonden. Sport. Voetbal hebben we al uitgebreid behandeld. Dan de Tour. Het peloton gaat in de dertiende etappe opnieuw over een monument. Een berg van de buitencategorie de d'Aubisque. En verslaggever Gio Lippers, die zit er al helemaal gnijvend klaar voor. Gio, gaan alle renners die gisteren gefinished zijn ook echt weer van start vandaag? Nee, niet allemaal. Gert Steegmans heeft laten weten dat hij niet meer van start is gegaan. Hij is een van de slachtoffers van die massale valpartij op de vlakke weg ergens in het begin van deze Tour. In de eerste Tourweek toen ook Tom Bonen op het wegdek lag. En hij blijkt met met een flinke polsblessure te hebben rondgereden. De verhalen gaan zelfs dat hij zijn pols gebroken zou hebben. En dat hij nu geopereerd moet gaan worden. Dus uh, we kunnen alweer iemand schrappen van de startlijst. Het gaat hard op deze manier. En verder heeft ook Lieve Westra veel last van uh, een ledemaat. Hij heeft, of van een gewricht. Hij heeft last van uh, de knie. Dat uh, is een ontsteking die is ontstaan. En uh, ja, hij kan moeilijk op de pedalen staan, zegt hij zelf. Nou, en dat is nou net iets wat ze hier in de Pyreneeën veel moeten doen. Nou, gisteren, en ook weer een zware dag voor de Nederlanders. Geesink die zat helemaal stuk. Is er nog kans op een dagsucces? Ja, die kans is er natuurlijk altijd. Maar ja, als we heel reëel zijn. Het is alweer van 2005 dat we hier in de Tour het laatste dagsucces hadden. Pieter Wening, iedereen weet het nog wel. Maar uh, ja, het kan altijd natuurlijk. We zullen in ieder geval vandaag een kopgroep gaan krijgen. Misschien wel in het begin van de etappe. Colletje van de derde categorie, colletje van de vierde categorie. En dan maar hopen dat daar een Nederlander bij zit. Of een renner van Rabobank of van Consolij, dan hebben we in ieder geval nog een klein beetje... nationalistische gevoelens bij, uh, bij deze etappe. Daarna krijgen we die Col do -bisc, Dan gaat het echt stevig omhoog. Maar iedereen verwacht eigenlijk wel dat de klassementsrenners... dat die hun kruid droog houden voor morgen. Want dan krijgen we toch de loodzware etappe. Want dat is het echt na plateau de bijen. En dan moeten ze wel. Gio Lippens, dankjewel. Om half twee gaan ze beginnen. De renners, en na twee uur horen we Gio Lippens uitgebreid terug in Radio Tour de France. Nu naar het verkeer. Erwin de Hart bij de ANWB. Ja, vrijdagmiddag. De files ontstaan wat vroeger dan gewoonlijk. De langste files komen door ongelukken. Ik noem de files door ongelukken op. Op de A6 bijvoorbeeld, Emmeloord, richting Lelystad. Tussen de Ketelbrug en Lelystad-Noord, 2 kilometer. Op de A10, ring Amsterdam-Zuid, richting Ring West tussen knopend Watergraafsmeer en de Rijden... staat 5 kilometer door een ongeluk. Er zijn daar twee rijstroken dicht. Ook op de A10, ring Amsterdam-West, richting Zuid... Tussen Afrit, IJmuiden en Sloten, 4 kilometer door een ongeluk, 3 rijstroken zijn daar dicht. Dan een kapotte vrachtwagen op de A15, Gorkum richting Nijmegen. Tussen Waddenooien en Tiel, 5 kilometer, 1 rijstrook is daar dicht. En de A16 Antwerpen richting Breda tussen Meer en Knoop het Galder. Daar staat een file van 5 kilometer door een ongeluk met een vrachtwagen. En de rechter rijstrook is er dicht. Kwart over 1 De hoofdpunten van het nieuws. In de voorronde van de Champions League neemt Twente het op tegen het Roemeense FC Vas Louis. Rebecca Brooks, een van de hoofdrolspelers in het Britse afluisterschandaal... legt haar topfunctie neer bij het concern van Rupert Murdoch. En kinderen tussen de 12 en 15 willen zelf beslissen of ze orgaandonor worden of niet. Dat blijkt uit onderzoek van het UMC. In Groningen. Dit is Radio 1 NCRV. Lunch. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. De euro staat onder druk. Zo so wordt want waarschijnlijk wordt de bitcoin, een digitale munt, wel het betaalmiddel van de toekomst. Daarover zometeen een futuroloog. Vanwege een gevalletje ziekte is er geen laatste deel van het radiodagboek van acteur en filmregisseur Wanny de Wijn. En na half twee, natuurlijk, wel standpuntrel. Europa wordt er niet populairder op nu we midden in de eurocrisis zitten. Toch hebben de EU-landen elkaar nodig, want valt er eentje om, dan krijgen ze er allemaal last van. Dat verklaart ook het voortdurende overleg over hoe nu om te gaan met Griekenland. En in de slipstream daarvan Italië, Portugal, Spanje en Ierland. Nederland heeft het hoogste woord in de discussie. En de roep om geen euro meer aan de noodlijdende landen te geven wordt hier steeds luider. Onze stelling vandaag. Nederland verkwanselt de Europese droom. Bent u het daarmee eens of oneens, sms dat naar 7070. Het kost wel 50 cent. U kunt gratis bellen. Het nummer is 0800-1101. U mag ook stemmen op onze website www.standpunt.nl En als u twittert, doe dat dan met hekje standpunt. Dit is Radio 1. Lunch. Nou, de euro staat dus op instorten. Regeringsleiders zitten met de handen in het haar. Want hoe komen we ooit uit deze crisis? Misschien is het tijd om te gaan kijken naar een alternatief voor die euro. De bitcoin bijvoorbeeld. Bitcoin hoor ik u denken. Ja, dat is een digitale munteenheid, eh, wordt nog niet door heel veel mensen in Nederland gebruikt, maar het klinkt allemaal interessant en je kunt er anoniem mee betalen en niemand is de baas over je geld. Een munteenheid die louter digitaal bestaat, is dat nou de toekomst? En dat is ook onze lunchvraag, is de bitcoin het betaalmiddel van de toekomst? In de studio is Paul Ossendorf, futuroloog. Welkom. Goedemiddag. Wat is dat eigenlijk? Een futuroloog ja. een is iemand die aan toekomstonderzoek doet. Dus niet voorspellen, maar toekomstonderzoek. Je kunt niet in de toekomst kijken, maar je kunt, u wel, kunt niet... wel dingen aannemelijk maken van wat er gaat gebeuren. aan de hand van allerlei technologische en wetenschappelijke ontwikkelingen. Ja, en, en die bitcoin is daar eentje van? Dat is in ieder geval iets wat ik sterk in de gaten hou. maar dat is niet iets waarvan ik denk dat het de euro of welke andere valuta zal verdringen. Oké, okay, nou dan moet u straks eens even uitleggen. Ja. We hebben aan de telefoon Alexander Klupping. Uh, goedemiddag, Alexander. Goedemiddag. Internetdeskundige, je noemt jezelf ook gadget nerd. Uh, oh, oh. En, en we kennen je misschien wel de wereld. Door waar je ook geregeld aanschuift. Um, ook. Bitcoins, uh, betaal jij er al mee eigenlijk? Ik uh, heb wat experimentjes ermee gedaan, ja. Maar ik kan niet zeggen dat ik mijn boodschap er maar afreken. Dat kan natuurlijk nog niet. Nee, wat, wat zijn het precies? Het is een virtuele munt. Dus uh, het is een munt die ongecontroleerd wordt door banken en um, overheden. En het is gebaseerd op een, dat klinkt ingewikkeld, maar gebaseerd op een algoritme. Het is, een, het is een, um, een, een lange code, dat is uiteindelijk je munt. Dus je kunt een munt aan iemand anders doorsturen door die lange code aan hem door te geven, te e-mailen of desnoods uit te printen. Uh, maar die code is, is geld waard, ja. zo is dat afgesproken en, en zo werkt dat ook in de praktijk heel erg goed. Maar die bakker bij mij op de hoek is al weg hoor, toen jij begon over algoritmes. Uh, ja, ik begrijp het. Tot nu toe zijn het, zijn het vooral nerds die onderling elkaar hiermee kunnen betalen. En het is heel fijn dat er geen transactiekosten zijn. Hè? Er zit geen bank tussen of er zit geen tussenpersoon tussen die... Uh, geld kan vragen over de transactie. Dus tot nu toe behoudt het zich een beetje tot dat kleine wereldje van, van, uh, van nerds. Maar je merkt nu ook al dat bijvoorbeeld poker sites begint te accepteren. WikiLeaks accepteert. ...betalingen in bitcoins. Omdat, uh, en bij Wikileaks vind ik helemaal interessant... ...die, die creditcardmaatschappijen blokkeren betalingen. En dat is iets dat kan niet uh, in de wereld van bitcoins... ...want er is niemand die die wereld controleert. Nee, nee, nee. Dus dat zijn allemaal dingen die... ...kan je er ook gewoon, euh, laten we zeggen... Euh, ...nou ja, je, noemt je wil iets bestellen op internet, een, een, een artikel... Uh, ...nou, laten we eens wat zeggen, een DVD of zo. Kan je die ermee ja. betalen? Er zijn webwinkels waar je met bitcoins kan betalen. Het is heel simpel, het is gewoon een, een, een markt van vraag en aanbod... En mensen die geloven in de munt, zoals zij ook in de euro geloven, die kunnen beslissen om bitcoins te kopen op die markt. En ook weer te verkopen. En ondertussen is die ruilhandel dus hetzelfde voor, voor dvd's. In, in principe klinkt het allemaal heel ingewikkeld, maar het verschilt niet veel van hoe een euro bijvoorbeeld werkt en hoe je die ruil tegen een dollar. Ja. En, en het is wat jou betreft echt een voordeel boven bijvoorbeeld betalen met creditcard of PayPal of, of noem het via internet. Nou ja, het, het, ik weet niet of je het als een... Er zijn een voor, heel helder voordeel, is dat er niemand tussen hoeft te zitten om, om, om je betaling te doen. Dus je hebt geen transactiekosten. En in het geval van Wikileaks is het wel degelijk een voordeel dat er niemand kan tussen zitten die jouw betalingen kan blokkeren. Omdat zij het niet eens zijn met ja. de betaling die jij doet. Wat, wat dat, we, zijn, dat zijn voordelen. Ja, wat met een aantal van die creditcardmaatschappijen wel was natuurlijk. Die gingen op voorhand al zeggen van, uh, dat je geen, geen betalingen kon doen aan uh, bijvoorbeeld Wikileaks die gingen zich bemoeien met de inhoud en dat, dat kan gewoon niet meer en met, met de bitcoin. Sterker nog, overheden kunnen niet mee bemoeien en dat is natuurlijk een interessant punt. Ja. Ik, tot nu toe is het bestaansrecht van, van, van de overheid bestaat voor een deel uit het controleren van de valuta. En dat kan niet meer met bitcoins en dat is opeens een heel interessant gegeven. Door internet uh, wordt het opeens mogelijk om uh, mensen onderling te laten handelen in valuta. Ja. Zonder dat overheden dat nog kunnen controleren. Dat is een heel interessant ding om over na te denken. Dat kon dat niet en nu kan dat. Dat gaan we zeker doen. Dank voor de uitleg, Alexander Clupping. Eh, Paul Ossendorf, ja, hij is er enthousiast over. Eh, maar nog maar even terug naar die tweede vraag van mij net. Uh, u zegt van, uh, ik zie dat nog niet gebeuren op de korte termijn. Ja, ik ben er ook enthousiast over. Dus wat dat betreft deel ik dat met uh, Alexander. Alleen als het uh, verbracht wordt als een alternatief... voor een mondiale nieuwe valutasoort... die uiteindelijk alle andere valutasoorten zou moeten verdringen... dan zijn we bezig met een grote uh, illusie. Want dat zal het nooit kunnen worden. En daar is het systeem ook nooit voor opgezet. Nee. Maar uh, waar, waarom kan dat niet? Niet? Omdat uh, er een maar een beperkt aantal bitcoins kunnen bestaan. Het systeem is gelimiteerd op 21 miljoen bitcoins munten. Dat heeft gewoon met die algoritmes in te maken. Dat heeft met die algoritmes te maken, met het aantal blokken... Uh -huh. wat, wat je genereert op die computers. En dat betekent dat er nooit en ten nimmer, nooit, nooit, nooit... meer dan 21 miljoen bitcoins kunnen bestaan. En daar kun je nou helemaal geen mondiale economie op draaien. Plus, ja. omdat er geen meer munten gemaakt kunnen worden... ga je op een heel ander uh, economisch systeem, fiscaal systeem... Uh, pensioenstelsel, sociaal systeem. Dus de bitcoin past niet op de huidige wijze waarop de economie in de wereld werkt. Wij... Als je het zou willen, dan zou, uh, zou alles op, op, die, uh, op, die, uh, op die tijd over moeten gaan. Ja, dat, dat zou het mooi zijn. En in principe is dat een hele mooie gedachte. Ik bedoel, de, de, de nationale banken en uh, de overheden hebben aangegeven... niet goed met geld om te kunnen gaan. Dat blijkt uit hun begrotingstekorten, uit de fiasco's met dollar en euro's. En dat is eigenlijk de opzet geweest van bitcoin. Het moest een speldenprik zijn naar de, de fiscale eenheden, naar de, de regeringen, naar de centrale banken. Van kijk, als je niet oppast, dan kan er zoiets als een virtuele cryptografische munt ja. gaan ontstaan. Ja. En dit is altijd als een speldenprik bedoeld. Het is nooit opgezet om een totale mondiale valuta ja. te worden. Alexander, ik hoorde jou een beetje sputter bij de kritiek van Ossendorf. Nou, het laatste deel ben ik er heel erg mee eens. Maar het eerste deel, het feit dat er maar 21... Uh, miljoen bitcoins kunnen zijn. Dat betekent niet dat je maar bijvoorbeeld uh, 21 miljoen mensen deze munt kunnen gebruiken. Want je kan ook gewoon, het is een markt van vraag en aanbod. En je kan ook beslissen dat 0,00001 bitcoin uh, een waarde vertegenwoordigt, die nu hetzelfde is als van 1 bitcoin. Ja, dus hoe op... meer mensen eraan gaan meedoen, hoe, hoe meer. Dat gaat niet op, Alexander. Uh, de bitcoin mag maar maximaal 8 decimale plaatsen hebben. En met 21 miljoen munten kun je dus maar 2100 biljoen munteenheden maken. En als je de totale economische waarde van de hele wereld in de munteenheid wil weergeven... en dus de totale economische kracht die we hebben in de 2100 biljoen bitcoins zit... dat betekent dat een ei straks bijvoorbeeld uh, 100.000 uh, eenheden kost in geld. Dat kan niet. Ja. Zoals in de Turkse lieren, zeg maar. maar. Ja. Je kunt ja, niet dus verder dan die acht decimalen plaatsen gaan. Zo zit de software ja. nu in elkaar. Ja. Nee, het, het is ook nooit bedoeld natuurlijk voor de, voor de, grote, ja, uh, voor de het is, grote... Het deelman. is bedoeld als een prik. Ja. dan nog even over de, de kanttekeningen die er nog bij te plaatsen zijn. Want uh, bitcoin uh, was tot een maand geleden loofd over de eigen veiligheidssystemen. Maar er ja. is intussen ook uh, iemand die daar, die daar tussendoor is. Ja, er is een, een kraak geweest bij een groot in, uh, bitcoin exchange. Er zijn drie belangrijke bitcoin exchanges waar je de bitcoins kunt wisselen voor belangrijke uh, valuta. En daar is een kraak geweest, er is een, een bollet gestolen van iemand... en daardoor zijn een aantal duizenden bitcoins zijn verdwenen... waardoor de koers uh, zeer volatiel werd. Want in minder dan een uur tijd ging die van over de 17 dollar naar de 1 cent. Daarna is dat weer gehersteld... Maar je ziet ook de, de nadelen van een bitcoin nu... dat ze een hoge volatiliteit heeft. Ja. En, en dat betekent dat je de, de koers zie je van, van 20 dollar... naar bijvoorbeeld 10 dollar in een, in een week tijd op en neer gaan. Ja. En dat is uh, niet veilig voor je spaargeld. Nou zei Ande, Alexander net, er zitten ook voordelen aan... want je, je hebt met niks te maken, met Precies. geen banken en ja. zo... maar dat, is, dat ja. is tegelijkertijd ook een nadeel... want je kan natuurlijk makkelijk op deze manier je geld ja. wit wassen. Elke, elke fiduciaire munt, zoals we dat noemen... Uh, is gebaseerd op vertrouwen, hoe dan ook. En uh, als de, de internetters dus hun vertrouwen in de bitcoin verliezen... is die munt ook weg... Net zo goed als dat wij het vertrouwen verliezen in de dollar of in de euro... dan is die munt in principe ook stuk, als we dat met z'n allen doen. Dus munten hebben altijd... Een munt is altijd fiduciair van aard, altijd fiat geld. Het is altijd gebaseerd op een vertrouwen. Op het moment dat het vertrouwen is, is de munt weg. Uh -huh. Maar Alexander heeft wel gelijk als hij zegt... Van, kijk het is heel leuk aan die munt dat er nou eens geen nationale bank tussen zit... en geen regering tussen zit die maar kunnen bijdrukken... of kunnen besluiten wat er met een rentepercentage, wat dan ook gebeurt. Dus het feit dat je onderling kunt handelen, rechtstreeks... zonder tussenkomst van een derde partij, nu nog... Gratis, straks tegen transactiekosten overigens, maar dat is weer een ander verhaal. Dat, dat is op zich een heel groot voordeel. Dus ik, ik zie het als een heel interessant experiment en een wake-up call voor alle centrale banken. Ja. Alexander, je hebt net een paar dingen genoemd wat je ermee kan betalen, maar ik begrijp dat er in, in New York geloof ik ook cafés zijn waar je gewoon een, een dubbele espresso kan betalen hiermee. Ja, het zijn natuurlijk mensen die ermee experimenteren. Dat is, het gaat nog op hele kleine schaal. Hoor. En dat zit voornamelijk in gebieden waar dan heel veel computer, computerprogrammeurs langskomen. Maar dat zijn eigenlijk nog alleen de mensen, de enige mensen die hier ervaring mee hebben. En daarnaast is er natuurlijk... Een grote criminele stroming die, uh, die handig gebruik maakt van dit ding. Omdat dit niet te controleren is. Als ze met dollars geld overmaken, dan zijn ze natuurlijk zo te traceren. En hiermee is dat veel lastiger. Ja. Um, goed, jij denkt dat het er nog wel eens van kan komen. Uh, Paul is daar wat minder uh, optimistisch. Ik, dan... ik denk dat het een leuke speldenprik is. Een wake-up call voor de banken. En dat we in de toekomst best nog meer van dit soort experimenten tegemoet kunnen zien. En het idee erachter, een munt zonder controle van de centrale overheden, is een hele goede. En dat is iets wat interessant genoeg is om verder over door te beduren. Dank voor jullie uh, meepraten over deze bitcoin. We gaan ze allemaal uh, eens aanschaffen zometeen uh, na deze uitzending. Weliswaar. <lacht> Als er nog een beetje geld is natuurlijk. Um, goed zo, dat is dat. Um, nou zou u het uh, radiodagboek horen, maar ik heb het aan het begin al even gezegd. Uh, dat hebben we vandaag niet. Dat heeft te maken met uh, een gevalletje van ziekte. Dat kan uh, af en toe gebeuren. Dus we gaan een leuk liedje draaien. Hier is uh, Pink Martini. Martini en Eugene was dat. Ik ga nog wel even vertellen wie we volgende week dan in het Radio Daghoek hebben. Dat is een interessante man. Ilya Gort heet hij. Uh, is wijnboer in Frankrijk, bekend van de tulipwijnen. En uh, volgende week worden de druiven uh, weer geplukt. En het wordt een heel spektakel, want Gort gaat daar een soort Chateau Singalong van maken. Dus terwijl er druiven worden geplukt, wordt er ook gezongen. Interessant verhaal. Volgende week uh, te volgen in het Radiodagboek hier op Radio 1. En dan zo direct in standpunt De stelling Nederland verkwanselt de Europese droom. We zijn benieuwd of u daarmee eens bent of mee oneens. Nu eerst Onno Duiven-Nederwit. Radio 1. Het NOS-journaal. De Britse premier Cameron noemt het vertrek van Rebecca Brooks als uitgever van de News of the World een juiste beslissing. Brooks liet vanochtend weten dat ze opstapt. Ze vindt zichzelf verantwoordelijk voor het afluisterschandaal bij de krant. Al zegt ze er wel bij dat ze nooit heeft geweten dat burgers zijn afgeluisterd. Hoogoplopende ruzie tussen Thailand en Duitsland. Aanleiding het vliegtuig van de thaise kroonprins is op het vliegveld van München aan de ketting gelegd. Dat gebeurde op verzoek van een Duits bouwbedrijf dat in Thailand een weg heeft aangelegd, maar er nooit voor betaald kreeg. PVV'er Beertema stopt met zijn werk in provinciale staten in Zuid-Holland. Hij heeft het te druk met zijn werk in de Tweede Kamer. Vorige week maakte PVV-kamerlid Van Vliet om dezelfde reden zijn vertrek uit de staten van Limburg bekend. En eerder stopten ook al verschillende Pvv-ers als gemeenteraadslid. FC Twente heeft in de voorronde van de Champions League Vaslui uit Roemenië gelood. Twente speelt op 26 of 27 juli eerst thuis en een week later is de Return. Twente zal voor de thuiswedstrijd moeten uitwijken naar een ander stadion. Want in het eigen stadion kan na het ongeluk van vorige week nog niet worden gespeeld. En dat is nieuws op dit moment. ABB verkeersinformatie: er staat in totaal 40 kilometer file. De files die opvallen worden veroorzaakt door ongelukken, zoals op de Ring van Amsterdam. Op de A10 Zuid richting Den Haag staat tussen Zeeburg en Rij 6 kilometer file, twee rijstroken zijn daar dicht. Op de A10 West richting Den Haag voor Sloten, 6 kilometer... daar zijn drie rijstroken dicht. De A13 van Den Haag naar Rotterdam voor Afrit Bergman Roderijs... vier kilometer na een aanrijding, daar is de weg weer vrij. Op de A16 van Antwerpen naar Breda is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. Tussen Meer en knooppunt galder staat 5 kilometer file... en rechte rijstrook is dicht. Dit is Radio 1. NCRV. Stand.nl. Jurgen van den Berg. Er is de laatste weken zwaar weer in Europa. Zeer zwaar weer, mogen we wel zeggen. Griekenland, Ierland, Portugal, deze week Italië. zorgde ervoor dat de Europese ministers van Financiën elkaar steeds beter leren kennen. Aan de vergadertafel, vooral. Nederland was als mede-grondlegger van de EU altijd een warm pleitbezorger van Europa. En de laatste jaren verschuift dat steeds meer. Nederland is steeds kritischer als het om Europa gaat. Het zou bijvoorbeeld veel te veel geld kosten. Uh, zijn we niet veel te negatief aan het worden over Europa in Nederland? Ik praat daarover met Sophie in het veld, Europarlementariër voor D66. Er zit dus in het Europarlement. Dag mevrouw in het veld. Goedemiddag. We beginnen altijd met uh, drie keuzes. Aan het begin mag u alleen maar ja of nee opzeggen. Daar komen ze. Minister De Jager van Financiën zorgt met zijn stoere taal... voor vertraging van een oplossing in de eurocrisis. Uh, ja. Met name de PVV zorgt ervoor dat Nederland in Europa... een steeds slechtere naam krijgt. Nee. nee. De situatie waarin de euro op dit moment verkeert... is een dubbeltje op zijn kant. Ja. Goed, nou we gaan zo meteen doorpraten over de stelling die uh, we zo meteen gaan noemen. Die ga ik nu noemen zelfs. En daar mag u als luisteraar natuurlijk ook graag uh, uw eens of oneens opgeven. geven. Nederland verkwanselt de Europese droom. Bent u het eens of oneens? Sms dat naar 7070, 70, dat kost 50 cent. U mag gratis bellen, nummer 0800-1101. U kunt ook stemmen op onze website www.stand.nl En als u twittert, doe dat dan met hekje standpunt. En mevrouw in het veld, u zit in, uh, in Brussel, geloof ik, of? Ja, klopt. Ja, nee, want we horen, dat is vaker, als we namelijk iemand vanuit Europa hebben, dan horen we altijd uh, achtergrondgeroesemoes. Het is daar een drukte van belang in de gangen. Ik leg ja. dat ook even uit aan de luisteraars, <laughs> dat ze niet denken dat u een groot feest uh, thuisgeeft of zo, <laughs> van ons geld. Um, um, maar dit, het is allemaal goed te verstaan, dus dat is mooi. Uh, Nederlandse tot de Europese droom, dat is onze stelling. Bent u daarmee eens of oneens? Uh, ja, voor, ja ik, ik zou het misschien wat minder scherp stellen. Maar ik, uh, ik maak me wel grote zorgen over de rol die Nederland uh, op dit moment in Europa speelt. Uh, u zei het al in de inleiding. Uh, wij, wij zijn een van de grondleggers van de Europese integratie. Uh, en ja, met de opstelling van Nederland op dit moment... zijn we bijna een van de grondleggers van de Europese desintegratie. En ik mag toch hopen dat we heel snel als Nederland... weer onze traditionele nuchterheid terugvinden... Uh, en gewoon weer een constructieve rol gaan spelen in Europa. Wat is die Europese droom dan eigenlijk, die u kennelijk wel hebt? Nou, um, ik denk dat de, de kwaliteit van leven die wij hebben... de manier van leven zoals wij die in Nederland kennen... Ja, de, de, die hangt helemaal van Europa af. Hè? Onze, uh, onze welvaart, onze vrijheid, uh, onze toekomst hangt eigenlijk af van, van Europa. En niet alleen maar Nederland binnen Europa, maar ook Europa... In de wereld. Um, en op dit moment is er in Nederland een, uh, ja, een, een enorme weerzin tegen Europa. Terwijl ik zou zeggen, niet alleen hebben we heel veel te danken aan Europa, maar wij kunnen als Nederland ook een hele positieve rol spelen. En niet alleen maar voortdurend alles ja, uh, blokkeren, saboteren, uh, dwars liggen. Uh, ik, ik zie daar geen enkele winst in. Maar, maar u zegt van het heeft allerlei voordelen dat we bij Europa zijn. Um, en hoe kan het dan toch dat die boodschap kennelijk niet aankomt? Bij een aantal politici niet sowieso, maar ook, ook bij uh, heel veel uh, mensen van de bevolking niet. Ja, nou dat, dat, dat ligt aan een aantal dingen. Uh, ten eerste is het natuurlijk zo dat er inderdaad. Uh, eigenlijk 50 jaar lang is Europa een beetje opgebouwd door diplomaten. Die gingen dan naar Brussel, gingen daar onderhandelen. Namens Nederland, namens de andere landen. Uh, en daar had de bevolking eigenlijk niet veel mee te maken. Maar tegenwoordig gaat het over hele andere dingen. Het gaat over veiligheid, het gaat over asiel en immigratie, over milieu. Uh, en dat zijn dingen... Hè, dat, uh, daarvoor hebben we een politieke unie nodig. En dat is iets waar, waar burgers ook aan mee moeten doen. Uh, en we zitten nu eigenlijk een beetje in die, in die overgangsfase. En het is dus belangrijk dat mensen er meer van weten. Dat ze er meer over meepraten. Net zoals dat we meepraten over de Nederlandse uh, politiek. Maar het is ook belangrijk dat uh, Nederlandse politici en andere mensen die, die de publieke opinie beïnvloeden, dat die uh, ja. ja ook echt een eerlijk verhaal vertellen ja. over Europa. Want Want u, hoor... zegt, u zegt we zitten in de overgangsfase, dus u zegt eigenlijk van je zou nu uh, juist een sprintje moeten trekken naar voren. Terwijl wat in de praktijk gebeurt, is dat we veel meer de hak in het zand zetten. Ja, nou je ziet op dit moment, hè, als je kijkt naar, naar de eurozone. Um, wat daar eigenlijk gebeurt is niet zozeer een probleem van, van schulden en tekorten. Wat daar gebeurt is een, een, een politieke crisis. Hè. Europa krijgt het niet voor elkaar... de nationale leiders krijgen het niet voor elkaar om besluiten te nemen. Dat is de crisis die we hebben. Want die schulden die kan je oplossen. Daar zijn oplossingen voor. Nou, en We moeten ons dus afvragen als Europeanen... Van, gaan we nou die grote sprong naar voren maken? Naar een politieke unie hè, met een, een, een munt met een bestuur... Uh, he, want we hebben wel een muntunie, net als dat de dollar eigenlijk ook een muntunie is. Maar we hebben geen bestuur in Europa. Nee, dus nou, nou, dus je kan die, zeggen, die grote een, sprong een, naar voren een maken Een soort Europees ministerie, uit elkaar. Een soort Europees ministerie van Financiën wilt u bijvoorbeeld als het gaat over die euro? Ja, bijvoorbeeld. Ja. Ja, Want kijk, je ziet nu dat.. He, dan komen die ministers bij elkaar. Dat zijn er 17 in de eurozone. Die kunnen allemaal met een veto kunnen ze, uh, een besluit blokkeren. Uh, en dat doen ze dan ook voortdurend. En je ziet dat we al anderhalf jaar bezig zijn. Uh, om, om die situatie op te lossen. Ja. En uh, de financiële markten die zien ook dat Europa ja, op deze manier... niet in staat is om besluiten te nemen. Dus wat je moet doen is zeggen, we erkennen nu... we willen die munt, we willen een sterke euro... we willen dat Europa sterk staat in de wereld. Dan moet je dus ook met één stem spreken... Uh, en met één stem ook besluiten nemen. Ja. Wat, wat als dat niet uh, snel gebeurt? Want uh, we zitten al in een soort van crisis... hoewel dat ook door anderen weer wordt uh, tegengesproken... We dus bijvoorbeeld, die zegt van ja, het is allemaal bangmakerij, uh, Trek die stekker maar gewoon uit Griekenland uh, en, en dat het allemaal omvallen. Daar geloof ik helemaal niks van. Nee, nou ja, dat is natuurlijk onzin. We zijn allemaal, uh, zijn we enorm met elkaar verbonden. Uh, het is ook een beetje naïef om te denken dat je als Nederland... in he, een globaliserende wereld uh, überhaupt nog iets klaar kan maken. Daarvoor hebben we toch echt Europa nodig. We hebben elkaar nodig. Uh, dus het is onzin om te zeggen, je kan de stekker er gewoon uittrekken... en daar merken wij verder niks van. Um, bovendien is het ook zo, als je, uh, als je iets wil betekenen in de wereld... He, je ziet dat China ontwikkelt zich, India ontwikkelt... Zich, uh, de Verenigde Staten zijn nog steeds een supermacht. Wij kunnen als Europa alleen maar relevant zijn als we samenwerken. Als we een sterk Europa hebben. He, dat is wat op dit moment nodig is voor onze welvaart en uh. ons welzijn. Ja, en dat kan je dus niet meer als klein landje alleen. Nee, Maar als de door ons aangewezenen uh, er al niet uitkomen... hoe moeten wij dan, simpele burgers... Uh, hoe moeten wij dan uh, dat, dat, dat, dat nou, toekomstbeeld de, de, nog voor ogen houden? De, de, de door ons aangewezen. Mensen kiezen natuurlijk verschillende politici. Er zijn ook politici zoals die van D66. Die zeggen we ja, willen tuurlijk. wel een sterk Europa. Ja. Maar er, zijn, er is inderdaad... Kijk mensen, we hebben het zelf in de hand. Hè? Uh, hoe we, wat er gebeurt in de wereld, dat is, niet, dat is niet zoals het weer. Iets wat ons overkomt. Wij kiezen ervoor. Wij kunnen een gezamenlijke toekomst hebben. Wij kunnen een sterk uh, en werkzaam Europa hebben. Als we daarvoor... Kiezen. Maar je kan niet zeggen, hè, we willen aan de ene kant willen we alleen maar Europa eh, blokkeren, maar aan de andere kant moet Europa wel onze problemen oplossen en ons beschermen. Zo werkt het natuurlijk niet. Hè, dan moeten we daar ook met z'n allen voor kiezen en zeggen, wij willen die gezamenlijke toekomst. Uh, jan Kees de Jager, dat is toch iemand die, uh, nou daar, zeker heel lang geroemd is ook om zijn aanpak. Uh, daar beginnen nu wel wat, wat, beginnen wat barsjes in te komen. Um, ja. Is iemand die, die uh, dat is een slimme man. Uh, hoe kan het dan dat hij toch uh, nu een van de dwarsliggers is ook? Ja, nou ja, ik, ik ben daar ook erg teleurgesteld over, moet ik zeggen. Ik vind het ook heel zorgelijk dat minister De Jager kennelijk niet het grotere en, en dringender belang ziet van het redden van de eurozone. En kennelijk toch meer kijkt naar het korte termijnbelang in de nationale politiek. Ik had van hem eigenlijk toch beter verwacht, moet want, ik zeggen. Want dat zit er volgens u achter, dat er over zijn schouder mee wordt gekeken, met name vanuit de genoogpartij. Want die, die zijn daar heel duidelijk in, hè? Die, die willen eigenlijk niks met Europa. Nou ja, kijk, minister De Jager is natuurlijk door, uh, door de gedoogde partijen... maar ook wel door de oppositiepartijen, oppos met name de PvdA, gezet in de Kamer. Maar ik zou zeggen, als ik de minister was... Uh, op dit moment is er een hoger belang. Ik zou zeggen tegen de Kamer, luister, we moeten nu een aantal dingen doen... om die eurozone te redden, daarvoor heb ik een mandaat nodig. Uh, geef me dat mandaat en dan wil ik nog wel eens zien of de Kamer daar dwars gaat liggen. En ik vind eerlijk gezegd, he, als je ziet... I'm op welk punt we zijn gekomen in die eurozone. Mensen kunnen het zich bijna niet voorstellen. Maar het kan kapot. Ja. Dat kan. Hè? En... Dus dit is echt... echt het, het speelkwartiertje is voorbij. We moeten nu echt onze verantwoordelijkheid nemen. Ook de nationale politici, ook de Kamer moet zijn verantwoordelijkheid nemen. Niet alleen maar voor de peilingen, maar ook voor het overeind houden van de eurozone. U wordt daarin gesteund door eurocommissaris Nelly Kroes. Van de VVD nog altijd, dacht ik. Uh, uh, sterker ja. nog, die was op een gegeven moment, werd ze zelfs genoemd als uh, mogelijke premier. Uh, uh, nou ja, die zou dan binnen haar partij uh, wel ze even met de vuist op tafel mogen slaan. Want uh, zij zegt van, we gaan als Nederland te kritisch om met Europa. Ja, nou ja, binnen Nederland zijn natuurlijk een heleboel verschillende stemmen. Ook binnen de VVD zijn een heleboel verschillende stemmen. Uh, de stem van D66 is altijd glashelder voor een sterk Europa geweest. Uh, maar nee, het is, het is waar. Kijk, ik, ik heb in het begin al gezegd... we moeten de nuchterheid weer eens een keer terugvinden in, uh, in Nederland. Want uh, die, die weerzin van Europa is voor, voor een deel toch ook wel heel erg opgeklopt... Uh, en ik denk wij, we zijn altijd nuchter geweest. We weten dus ook heel nuchter waar ons belang ligt. Dat ligt in een sterk Europa, dat ligt ook in een sterke positieve rol van Nederland binnen Europa. We he, wij wij hebben als Nederlanders heel veel goeds te bieden. Dat lijken we wel eens vergeten te zijn. He, we zitten met ons rug naar Europa. In plaats van dat we zeggen, wij willen, wij willen bij de leiders van Europa horen. We willen het voortouw nemen. We willen voorbeeld geven. Uh, en ik zou graag zien dat we die, dat we die uh, ambitie weer terugkrijgen. Mm. En uh, ik hoop toch ook dat we dat snel doen. Want uh, inderdaad, het is, he, we hebben het over de eurozone gehad. Maar ook het feit dat er uh, in rap tempo overal weer binnengrenzen worden opgetrokken, uh, is, is, uh, uh, is buitengewoon zorgelijk. En ook het feit dat wij bijvoorbeeld, omdat Europa niet met één stem kan spreken, uh, dat wij eigenlijk ook nauwelijks een, een, een antwoord hebben op he, de Arabische lente. Dat, dat, is, dat zijn onze buren. Wij hebben er belang bij als Europa dat, dat Noord-Afrika zich ontwikkelt in uh, de richting van economische ontwikkeling, vrijheid, democratie. Dat zouden we moeten steunen. In plaats van dat we alleen maar zeggen van oh, nou ja, het gaat ons niet aan en als we maar niet hierheen komen. Ja. Ik lees u even een reactie voor van iemand die al uh, gereageerd heeft op onze site vanochtend. Uh, hier zegt iemand, Europa is compleet mislukt. We moeten zo spoedig mogelijk uit de euro uithuilen opnieuw beginnen. Europa is een onhandelbaar monster geworden. Landen komen alleen voor hun eigen belangen op, opheffen en over 50 jaar een nieuwe poging met een kleiner Europa, zegt deze meneer of mevrouw. Nou ja, ik denk dat we ons dat helemaal niet kunnen permitteren. De rest van de wereld gaat niet zitten wachten totdat wij over onze identiteitscrisis heen zijn. En ik zou nog eens wat willen zeggen. Wij hebben besloten tot Europ Europese samenwerking vlak na de Tweede Wereldoorlog. We hebben besloten tot de uitbreiding of de hereniging van Europa na de val van de Berlijnse muur en uh, bijna een halve eeuw communistische dictatuur. Dus elke keer hebben we besloten tot samenwerking... op het moment dat het eigenlijk heel slecht ging... dat we aan de grond zaten, op de ruïnes van oorlog... op de ruïnes van dictatuur... en op het moment dat we eigenlijk weinig reden hadden om elkaar te vertrouwen. We hadden elkaar de meest verschrikkelijke dingen aangedaan. Mm -hmm. En toch hebben we op dat moment gezegd... wij hebben een gezamenlijke toekomst. Wij verbinden ons lot aan elkaar. Want samen staan we sterker. Het, het, het, het, klinkt, het klinkt heel erg... Truttig, maar zo is het gewoon. Uh, en ik denk, ik denk dus dat we ook nu, juist op dit moment... dat het vertrouwen eigenlijk op een dieptepunt is... Uh, maar juist nu moeten we als Europeanen zeggen... Hè, en Nederlanders voorop, we gaan het samen doen. Ja, klinkt allemaal wel heel mooi op een vrijdagmiddag, vind ik. Uh, we gaan eens kijken wat onze <lacht> luisteraars vinden... en of u ze een beetje hebt kunnen overtuigen. Uh, ik kom zo meteen graag bij u terug om die reacties even door te nemen. De stelling dus, Nederland verkwanselt de Europese droom. En we zijn benieuwd of u het eens bent of oneens. Voorlopig eens 42 oneens 58. En er is door 1043 mensen gestemd. Stand.nl. goedemiddag. Ah, goedemiddag, met mevrouw Van den Bergen. Uh, ik ben het er helemaal niet mee eens. Ik vind dat wij helemaal niks verkwanselen. Want ik ben heel, eigenlijk heel best trots op Nederland... omdat hij altijd zijn zaakjes zo goed bij elkaar heeft. He, maar ik moet nog steeds, als ik op reis ga, mijn paspoort tonen. Kom ik in Italië of in Frankrijk... dan betaal ik voor een kopje koffie twee of soms drie keer zoveel. Ik vind dat we er eigenlijk niks mee op zijn geschoten... behalve dan dat ze in dat logge gebouw in Straatsburg en in Brussel... waar ze heen en weer reizen, dat ze daar allerlei wetten bedenken in kamertjes... ...waar de boeren en de tuinders en de veehandelaren hmm. iedere keer de dupe van zijn. Het is wel het voordeel in Italië dat u nu gewoon met euro's kunt betalen. U hoeft niet meer ja, eerst te, eerst te ja, wisselen. Ja, maar dat, dat, dat is, heeft toch niks te maken met dat alles één is. Want nee. dan, dan zou je eigenlijk één prijs moeten hebben. Ja, ja dat zou maar, u dus zien. Uh, ik heb nog een, een voorbeeld. Er wordt allemaal zo gepraat over de dan gaan we raken we economieën. raakt dan in Sloppen zijn niet meer aan Europa kunnen leveren. Ja. Noorwegen en Zwitserland zijn ook geen lid. Nou, dan gaat het best goed. Ja, ik ga dat op voorleggen, ja, mevrouw. Maar, nee. U nog wat nee, nee, nee, mevrouw, ik heb oh. nog heel veel mensen hangen. Dus u hebt uw punt gemaakt. Ik ga die tweede vraag zeker doorspelen aan mevrouw in het veld. Dank u wel. Stand.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag met de braven. Ja? ja, zeg maar. Ja, ik heb al eerder gezegd dat ik. Uh buitengewoon enthousiast ben over Europa... met alle kritiek die mogelijk is... en dat ik heel bang ben op nu... hoe het een groot gedeelte van het Nederlandse volk reageert. Ik begrijp dat niet. Ik zeg maar heel kort en krachtig... ze hebben nog steeds de klap van... Pim Fortuyn niet overleefd. Goed, verwerkt. Want ik zeg wat ik denk. Nou, dat doen de Nederlanders volop. Ze zeggen alles wat ze denken. Ze denken dat ze overal een mening over hebben... En ik merk in alle gesprekken die ik voer dat de meeste Nederlanders zich niet verdiepen met de Europese gedachten. Ja, maar dat neemt niet weg. Neemt niet weg dat het toch een, een op zijn minst een gevoel is nu van dat, dat, nou ja, dat heel veel mensen het niet in Europa zien zitten. Maar hoe komt dat gevoel vraag ik me af? Dat wordt toch ook op een aantal manieren, ook door onze regering, wordt dat ondersteund. Ja. Wij alsmaar spelen van wij moeten zoveel betalen en we gaan een miljard terughalen enzovoort. En dat zet een heleboel mensen op een bepaald been. Ja. En verder denken ze niet. Ik vind het echt om te huilen. U bent het met mevrouw In het Veld eens dat er veel meer naar de positieve kant ook moet worden gekeken. van uh, het feit dat we bij die EU horen. Stand.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Gesprek met uh, Verbrug in Woerden. Ik zou willen zeggen: hoe dieper de crisis, hoe slechter het gesteld is met de democratie. Met betrekking tot Europa zou ik zeggen: samenwerking ja. Superstaat, nee. Echt geen behoefte aan allerlei etherische vergezichten. Hè. En we moeten vooral, vooral vermijden dat we in een uh, politieke Europese Unie komen... waarbij we alle zelfstandigheid uh, ja. dreigen te verliezen. Dus, dus wat mevrouw In het Veld zegt, bijvoorbeeld zo'n zo zo uh, Europees ministerie van Financiën... waar trouwens veel meer mensen voor pleiten, daar, daar ziet u helemaal niks in? Nee, daar zie ik inderdaad helemaal niks in. Maar ik vind het erger nog... Maar Rutte die heeft uh, eind maart, toen er allerlei finale beslissingen uh, vielen... Toen ...sprak hij in heel mystificerend taalgebruik... ...had hij het over constructieve dubbelzinnigheid. Terwijl onlosmakelijk we toen een belangrijk deel van onze soevereiniteit uh, verloren zijn, uh, kwijt zijn geraakt. En ja, daar komt tegenwoordig bij de discussie om de staten-generaal te verkleinen... Ik vind dat een zeer verdacht voorstel. En juist uitgerekend van de regering zelf. Ja. Als er zo'n voorstel zou moeten komen om tot de verkleining te komen, dan behoort dat van de Kamer ja. te komen. Ja. En nu is het degene die ja. dezelfde die, die macht heeft en die dan zelf nog met een voorstel ja. komt. Ik moet trouwens erbij zeggen dat het kabinet ook teruggegaan is. Hè, het aantal ministers bijvoorbeeld. Dus die geven dan in die zin wel het goede voorbeeld. Maar goed, u koppelt het aan elkaar en zegt van we raken straks al onze macht kwijt en het gaat naar Europa. Stand.nl, goedemiddag. Daarnaar. Ik ben voor de stelling. Ik vind het slechts een uitvloeisel van de negatieve sfeer die er het ogenblik voor een deel in ons land hangt. En wat die mevrouw die, leid, die bij uw inleiding geeft eh, voorstelt van opnieuw opbouwen of de puinlopen die er nu zijn vind ik een heel goed voorstel. Toch wel. Jawel, ja. want uh, voor veel mensen, en het is slechts een gevoel... voor veel mensen is er op de een puinhoop. Nou, laten we het dan opbouwen. Ja, maar zouden de, want er zijn de, die mensen zeggen ook gelijk... van dan schaf die euro ook maar gelijk af, we moeten weer terug naar de gulden. Zou u daar ook voor zijn dan? Nee, daar ben ik tegen, ja. want uh, we zijn met z'n allen zijn we die, de put in gegaan... waar we nu over denken, en dan moeten we met z'n allen er ook weer uitkomen. Ja, dank u wel. Stand.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag, ik ben met Gert Been. Ik ben het volledig eens met uh, de stelling. Als je gaat kijken hoe uh, de afgelopen honderd jaar Europa zich ontwikkeld heeft, dan is daarvoor, voordat we in de EEG zaten, alleen maar ruzie, oorlog en uh, koude oorlog en wat er meer zij uh, geweest. En de voordelen die we nu hebben, de mensen zeggen zo, wel, we zitten vreselijk in de put en het gaat vreselijk slecht. Maar als je gaat kijken in de geschiedenis, hebben we het nog nooit zo goed gehad als we het nu hebben. Dus ik uh, ben uh, toch, voor uh, Europa. Toch, toch komt dat bij, bij heel veel mensen niet over. Hè? Mevrouw Inveld zegt dat ook steeds. Uh, en ja. en toch, toch zie je in allerlei peilingen dat mensen ja. helemaal niks van Europa moeten hebben. Ja, ik zeg niet iedereen, ja. want... Nee, er zijn er te veel mensen die hier tegen zijn. En ik denk ook dat uh, de, regering en de, voor, de regering hiervoor te weinig duidelijk hebben gemaakt aan de mensen wat de voordelen zijn van Europa. De mensen die uh, wat jonger zijn, zijn geboren in Europa en voor hen is dat uh, een hele logische mm -hmm. gang van zaken dat je nergens uh, bij de grens hoeft te stoppen, dat je overal door kunt rijden en kunt betalen. Maar voor de oudere mensen die hebben meegemaakt hoe uh, ingewikkeld het vroeger was om bijvoorbeeld uh, iets in Duitsland te kopen. Mm -hmm. Ik kan me nog herinneren dat mijn vader die kocht een elektrisch treintje in Duitsland van, uh, nou pak een beetje 30 gulden. En dan kwamen we over de grens en dan werden we de Nederlandse douane uit uh, de bus gehaald... want we hadden wat gesmokkeld. En zulke soort zaken kunnen we <laughs> toch niet weer naar terug. Nee, dank u wel. Stam.rel, goedemiddag. Goedemiddag, met Jan Edens in Hoorn. Dag meneer Edens. Ik vind Europa nodig. Maar je hebt wel verstandige politici nodig. En als je vergadert met 27 veto's, dan kun je nooit een besluit nemen. Dus aan die structuur zou echt wat, wat gedaan moeten worden, vindt u? worden naar je belang en je, je, je gewicht. Ja. Nou, punt 2. Maar het, het de nadeel daarvan is wel natuurlijk dat bijvoorbeeld... ...wij zijn ook nog maar een klein landje... ...maar dat, dan, dat alleen maar Engeland, uh, hoe heet dat, Frankrijk en, uh, en, en Duitsland het voor het zeggen krijgen. Ja, duidelijk. Nou, dat zal jammer zijn. Maar ik bedoel, ik heb in de gemeente ook niet zoveel te vertellen... ...en in huis moet ik ook rekening houden met mijn vrouw. <lacht> maar, heeft u, allemaal, u, u hebt daar helemaal niks te vertellen, zeker Nou, ik heb wel wat te vertellen. <lacht> dat hoor je. Maar ja. politici in Europa zijn las en dom. Ja. Hm. Ze hebben niet de signalen van Griekenland dat het er slecht ging. Durven bekijken en daar iets op durven zeggen en ja. doen. Ja. Ze wachten en... alleen tot calamiteiten komen... en dan vluchten ze in horden in weet ik wat voor gekke dingen. En dan zitten we met de gebakken peren. Dank u wel. Stam.nl, Goedemiddag. U bent de allerlaatste vandaag. Oké, okay, ja, met hetzelfde gedaan. Ja, uh, ik ben er te mee eens. We zijn uh, Nederland aan het verkwanselen. We horen bij Europa. Hulp is ons vaderland, maar we leiden creatief van, uh, of collectief aan een uh, narcistische grootheidswaan. We zijn al lang de provincie van uh, Duitsland. We zijn net zo groot als Noord-Rijnland en Westfalen. En we hebben net zoveel inwoners. En, en hamburgers al bezig om ons te, uh, tegen te werken met, met uh, containers. Ja. Maar u zou, u zou het dus niet erg vinden als, als er veel meer macht in Europa komt te liggen... en wij hebben te doen wat daar wordt bepaald? Ook liever kunnen ze een Hollandje blijven, maar dat kan helemaal niet. En we moeten de, de partijen moeten verantwoording nemen. We kunnen niet zonder. Ja. Nederland is dadelijk RMP af. We, ja. Ja. we bestaan alleen maar dankzij Europa. Ja. Dank u voor het bellen. En dat zeggen we tegen iedereen die weer de moeite heeft genomen om de telefoon te pakken. Uh, niet alleen vandaag, maar de hele week. Daar zijn we altijd blij mee. Ik ga snel terug naar Sophie in het veld. Europarlementariër voor D66 heeft meegeluisterd. Wat vindt u van de reacties? Ja, nou heel, uh, de, de, heel, heel wisselend, maar ik hoor wel een, een, een hoop interessante uh, overwegingen. Ik, ik wilde even reageren op die mevrouw die zei van... Uh, Noorwegen en ja. Zwitserland die doen het ook helemaal, alleen daar gaat het prima mee. Argemeen dat je vaker hoort, weten, he, trouwens. Ja, maar wat, veel, dat is, wat het klopt niet. Uh, wat veel mensen niet weten, is dat Noorwegen en Zwitserland eigenlijk al heel ver geïntegreerd zijn met de Europese Unie. Doen mee aan, aan de interne markt, aan allerlei uh, uh, programma's. Ze hebben wetgeving overgenomen. Ze zijn alleen niet volledig lid. Dus ze hebben wel degelijk voordeel van het, nou, zeg maar, het soort halve lidmaatschap van de, van de Unie. Um, en nog, nog een ander puntje, want er werd veel gezegd over veto, soevereiniteit, het opgeven van de zelfstandigheid. Geen superkrijving. Geen superstaat, ja, ik heb nooit helemaal goed begrepen wat dat zou moeten zijn. Maar ik denk dat wat heel belangrijk is, is dat je, dat je erkent dat in deze wereld... dat je als klein landje alleen niet meer... Hè, je hebt eigenlijk in feite al geen zelfstandigheid meer. Je, je zit al in een veel groter geheel. Uh, en dan kan je dus met Europa, als onderdeel van Europa... Kan je, kan je veel meer invloed uitoefenen in de wereld dan zonder. Alleen, als je macht geeft aan Europa, dus als je inderdaad wat soevereiniteit afstaat... dan moet je ook zorgen dat er goede controle op de macht is. Daarom is bijvoorbeeld het Europees Parlement versterkt... en werkt ook steeds meer, voert ook steeds meer die controle uit... is ook steeds zichtbaarder. En ik denk dus dat we niet zo bang moeten zijn om die soevereiniteit op te geven... Want in feite is dat al zo. Wat we dus moeten doen is zorgen dat er goede controle op de macht komt. En dan uh, een laatste opmerking. Nog even terug ook naar, uh, ook op dat thema in de eurozone. Um, uh, ik denk dat het waar is wat veel mensen zeggen. Dat er uh, eigenlijk vanuit de, de, de Nederlandse politiek en, en, en Nederlandse ja, opinieleiders... heel veel uh, ja, verkeerde, foute informatie over Europese kwesties wordt gegeven. Uh, en, en op basis daarvan hebben mensen terecht een negatief gevoel. He, ik hoor de laatste tijd heel vaak roepen van... ja, wij gaan niet betalen voor die Grieken... want die gaan met hun vijftigste met pensioen. Ja. Dat is absoluut onzin. Het is kolder, het is gewoon niet waar. Maar het, het is wel wat mensen zo'n gevoel geeft. En als ik dan zie dat nu bijvoorbeeld... we zitten midden in een crisis in de eurozone... Uh, en ik hoor dat de, dat de Kamer eigenlijk niet van plan is om terug te komen van recess om dat te bespreken. Mm. En dan denk ik, ja, ik vind dat toch een gemiste kans. Omdat als de Kamer daar een debat over voert met minister De Jager... dan laat je zien, het is een, een, een politieke kwestie. Je voert er publiekelijk debat over en je laat het niet over aan de minister en de, de diplomaten. Mm. Maar het is een zaak van ons allemaal. He, zo bouw je zo'n politieke unie op. Kamerleden zijn vermoedelijk op vakantie, buiten Europa. Ja, ergens op een Griekse strand, vermoed ik. Dat wens ik ze toch, ja. ja. Nou goed, um, u hebt nog maar eens duidelijk gemaakt uh, uh, hoe u erover denkt. In ieder geval uh, is dat pro-Europa, uh, zullen we maar zeggen. En uh, dat is dan eens even een tegengluid tegen wat we, wat we ook veel horen. En uh, wat het gaat worden, dat, uh, dat zullen we ongetwijfeld uh, allemaal in de toekomst meemaken. In ieder geval moeten ze eerst maar eens even uit die crisis komen. In ieder geval is er komend weekend geen eurotop. Uh, terwijl dat wel even, dat daar nog even sprake van was. Ja. Dus geef maar weer eens aan hoe... Um, hoe onduidelijk het allemaal is en dat ze het in ieder geval niet eens zijn. Uh, dank voor nu, Sophie in het veld. Europarlementariër voor D66. Die stelling blijft de hele middag op onze site staan, dus je kunt blijven stemmen. Nederland verkwanselt de Europese droom, is nu door bijna 1200 mensen op gereageerd op de site. 43% is het eens, 57% is het oneens met de stelling. Uh, Diona, de graaf is aangeschoven voor uh, Radio Tour de France. Zometeen ja, na tweeën. Tweede Pyrenee-rit, hè? Ja, het is uh, een etappe die eigenlijk wel zwaar is... maar morgen komt echt het uh, hele grote werk met Plateau de Bijen. Dus uh, ze zeggen dat de klassementsrenners het nog een beetje rustig aandoen. Ik geloof er niks van. Het is natuurlijk ook een dag na 14 juli. Precies! Het is namelijk 15 juli hier, weer. Ja. is dat zo? <laughs> ja, ja dus, echt. Dat dus is ook wel logisch, 14 juli, 15 juli. Je raakt de dagen kwijt. Ja. Dat maar wel een bergrit, dus dat kan ook maar zo dat daar nog wel even iets gebeurt. Maar ja, de verwachting voor, is dat de, de mensenrenners. Uh, zich een beetje rustig houden. Maar we gaan vooral kijken naar uh, Robert Geesink, hè, hoe hij zich houdt. na die uh, enorme teleurstelling Pff, van ja. gisteren. Goed zo, we gaan het allemaal meemaken. Zometeen uh, na twee Radio Tour de Frans. Ik wens u een prettige vrijdag verder. Goedemiddag. ...echt luistert naar elkaar... ...dan hoor je zoveel meer... ...NCRV. Aan het einde van elke Radio 1 Toerdag... NOS langs de lijn met de avondetappe. Wat gebeurt er allemaal met je? Ja, uh, het is een hele hectiek. Met een terugblik op de koers van de dag. Wat hebben ze er een uh, lange etappe van gemaakt deze mannen? Het wel en mee van de Nederlandse renners. Het is wel echt echte toe heel raar uit. Ja. En de analyse van outwielrenner Henk Lubberding. Ten eerste heb ik gigantisch genoten van het finale. Aan het einde van elke toerdag om 10 uur de avondetappe. Kijk eens even in de glazen bol. Wat kunnen we verwachten? De Tour de France. Het geheim is gewoon, je moet op een heel hoog niveau kunnen presteren. Op Nederland 1 via NOS. En op Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Profiteer van de Remea Zomeractie en maak kans op een mini cabrio. Kijk snel op Remea.nl Slash Zomeractie.